het Q-Music Nieuws van 10 uur door Nu.nl. Met Mart Grol. Goedemorgen. Gevaarlijke stoffen die lekken uit goederentreinen. treinen. Het komt steeds vaker voor, zegt de inspectie. Ging het een paar jaar geleden om tientallen lekkages. Vorig jaar waren het er honderden. Het gaat vaak mis door kapotte onderdelen bij treinen... waardoor soms liters van allerlei goedjes in de natuur terechtkomen. Ons land is niet goed voorbereid op extreme regenbuien... die door klimaatverandering vaker voorkomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dan ook... dat er snel maatregelen worden genomen, hoort de NOS. Veel meer waterafvoer creëren, dus ook kanalen, maar ook grachten gebruiken. Hemelwater, dus regenwater, afscheiden van de riolering... want je ziet dat het riolering ook overbelast raakt op zo'n moment. Veel meer groenplanten... Kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties. Zoals eerder de spoedpost van het ziekenhuis in Doetinchem uren dicht. omdat regenwater daar naar binnen liep. De Oekraïense president Zelensky is onderweg naar Zwitserland. waar wereldleiders deze week samen zijn. Volgens bronnen ontmoet Zelensky daar vandaag de Amerikaanse president Trump. Een Amerikaanse vertegenwoordiger praat vandaag met de Russische president Poetin. En het zal waarschijnlijk gaan over hoe de oorlog in Oekraïne gestopt kan worden. En tennisser Botuk van de Zandschulp. krijgt een pittige tegenstander op de Australische en Open. Hij is door naar de derde ronde en neemt het daarin op tegen de nummer 4 van de wereld, Novak Djokovic. Hij won dat belangrijke tennissternooi Down Under al tien keer. De wedstrijd is zaterdag. Het weer van Weerplaza. Het is vrij zonnig vandaag. In het noorden net boven nul. In het zuiden is het 9 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Negen files op dit moment. Drie files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A37 van Knop het Holsloot naar Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland. 1 kilometer vertraging 13 minuten. De A58 Breda richting Eindhoven. Tussen de Baars en moer gestel 3 kilometer vertraging een kwartier. En de A58 van Breda naar Tilburg tussen Bavel en Tilburg-Reeshof. 5 kilometer vertraging 12 minuten. En 1 snelheidscontrole op de A7 van Den Oever naar Amsterdam. Dat wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 28,1. Het is donderdagochtend. Ben je erbij vandaag? Zo ja, laat dat zien in de Q-Music-app. Want op donderdag dan klokken we niet in, in tekst, maar met foto's. Dus een foto van jezelf, van je klus, van je cabine, uh, je bevroren handen... je favoriete collega's, je huisdier, je uitzicht. Nou, foto's in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup? Welcome to the one and only, the original. Dit is het fotenuur! Hallo! Mark O. met Tears Don't Light. over Two Brothers on the Fourth Floor met Fairy Tales. Welke wil je? Stem nu in de Q-app. Q Music is proud to be found. Maar eerst Neil Diamond, Sweet Caroline. De Q Music.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 Touch it out. Touch it. Brothers on the Fourth Floor and fairy Tales. Hey, goedemorgen, Menno. Hey. Menno. Menno. Goeiemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goeiemorgen. Goedemorgen, Menno. Menno. Goeiemorgen, goeiemorgen. Menno, Menno. Goeiemorgen. Ja, het is foto fotoinklok vandaag, zoals iedere donderdag. Ja, er wordt weer een mooi beeld geschetst in de Q-app... waar allemaal de radio aan staat, met het foute uur aan. Ik zie uh, veel voertuigen op foto's, auto's. Uh, ik zie foto's van vrachtwagens. Pieter Spanjer die stuurt een foto van een trekker op het land. Ook veel foto's vanuit het voertuig. Niels Aarens bijvoorbeeld, die rijdt in een kraan. Bart, die stuurt een selfie met zijn duim omhoog vanuit de bus. Duimpje omhoog van Wendy. Ze heeft een archiefdienst vandaag. Selfie stuurt ze. Uh, er zijn ook mensen die een kwetsuur hebben. Anja bijvoorbeeld, die stuurt een foto vanuit het ziekenhuis. Redmar, die heeft zijn arm in een Mitella hangen. En Michel Nievaart, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, juist een uh, T-Rex achter je staan. Uh, ja, die, uh, die staat hier zo uh, op een werk. Tenminste, de botten van een T-Rex Die staan bij jou ja, bij je werk, klopt. want je werkt bij Naturalis in Leiden. Ja, klopt. En uh, wat doe je daar? Uh, nou ja, ik ben bouwkundige. Bouwkundige. Maar dan ja, hebben we het niet over skelettenbouw, uh... dan hebben we het over het pand, denk ik. Hè? Nou ja, het, het pand waar uh, Naturalis in zit, dat, uh, <laughs> ja, dat onderhoud ik. Ja. En is het een beetje in goede staat? Uh, ja, het is vrij nieuw, dus uh, het is uh, in goede staat, ja. Oké, okay, en wat ga je dan vandaag allemaal doen? Uh, nou, we zijn bezig met het uh, uh, ja, vieren van het restaurant. Dus uh, ik ben vandaag uh, daar volop mee bezig. Oké, okay. nou goed. En dan ben je gewoon tot uh, naar het eind van de dag bezig, denk ik, hè? Zeker, ja, ja, ja. Altijd werk je hier zo. Kijk, nou, werk ze vandaag. Dankjewel voor je inklok. Graag gedaan. Ik stuur je mijn koffiecup op. Nou, leuk. Dus die komt naar je toe. Ja, en voordat we opwangen, nog één ding. <laughs> een Hele goede dag. Ja, bijna, bijna, bijna goed. Bijna goed.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 Je weet wat je...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 Zul je me dat je weet wat ik nog voel? Jij ja, ik als muziek, dus had je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ei, e -ei, ei. ik neem je mee, ei, e -ei, ei, ei. ik neem je mee, ik neem je ik neem je mee, ik ik neem je mee, ik neem je Ze denkt dat ik niet bezig ben. Denk dat ik geen gevoelens heb. Hooraan, terwijl ik nu alleen maar denk aan ah. Zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je doe, dan wil. Stael voor je stil. Van stil, van je van. Zeg maar wat je wil. Doet dan, sta op je stil. Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee. Naar Rome of Parijs, ik lijkt misschien wel poeder dat je weet waar ik me voel. Jij gelijk Het fouten hier! Q-Music. Toen deden we het verboden woord hier op Q-Music. Misschien weet je het nog wel. <laughs> heb je het een beetje onthouden. Maar uh, toen zat ik een uurtje met Geert Joling. Had ik van Wim gekregen. Hij had Geert Joling uitgenodigd om mij uh, een beetje uit de tent te lokken. Ik heb gisteren ook nog zo'n vlog gekeken. Geert Joling TV. Dat <laughs> was, allemaal, was allemaal goed te zien. Maar uh, dit was wel een chênant moment samen met Geert. Het was een uh, duwtje in de rug. Nou... Het ravijn in, om mij vaker het verboden woord te laten zeggen. Maar tot nu toe moet ik zelf zeggen, dit is natuurlijk een beetje jinxen. Het gaat me nou, best wel uh, iets wat goed af. Een beetje jinxen, ja. Nou, het was wel een prachtige week, vorige week, het verboden woord. Gerrit Joling in het weer met Shangri-La. En nu Westlife, and if I let you go. Let you go. Het foute uur. Ja, wat wil je zo in het foute uur? Wordt het uh, Pedro. Deze van Axomi. En Rafiella Cara. Of Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro Bony M. Met Rasputin. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen. Hoor je zo? Oké, okay, je hebt een paar seconden. Hoe snel herken jij deze hit uit de 90's? Ja, goed gehoord. Linda, Roos en Jessica met Ademnoot. Ademnoot on, me. En vanaf maandag hoor je er nog veel meer. Q Music neemt je mee terug naar de jaren negentig in de Q Top 500. Stem nu op jouw favorieten via qmusic.nl.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 Januari, eindelijk tijd voor jezelf. Even alles in standje relax. Ongeremd ontspannen in de mooiste trendoppermodellen... die perfect passen in jouw eigenzinnige thuis.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 Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 180 voor 1390 euro. Swiss cents for everybody. De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie.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 Bro, zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt of ou, aangot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo, mok warme chocomel. Ah, maakt de hele winter goed. Let's go. Of je hem nou gebruikt als zakelijke auto... of rijk uitgeruste familieauto... je rijdt de Suzuki e-Vitara al met een bijtelling van 167 euro per maand. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here... Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl Zie jij de volledig elektrische Kia EV3 rijden? Stel je dan voor. Jij in de populaire Kia EV3. Zorgeloos onderweg. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com. Kia. Movement that inspires.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 Topnetwerk, geen gedoe, heel zacht prijsje. Ga ook voor die gouden combi. Nu onze 15.000 mb-bundel de eerste 12 maanden voor maar 5 euro per maand. Wauw, heel veel vitamine-deals bij Ethos. Zoals alles van Golden Naturals nu met 20% korting. Dat kun je ook deze winter goed gebruiken. Kom voor nog meer vitamine-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Pedro, Pedro, Pedro komt eraan zo in het foutuur. Eerst het weerbericht. Vandaag gaan we het zonnetje weer zien. Het wordt in het noorden net boven 0 graden... maar in het zuiden ongeveer 9, dat is nogal veel verschil. En verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er zes files. Eén file met een vertraging langer dan 10 minuten... op de A325 Nijmegen richting Arnhem-Velperbroek. Drie kilometer, vertraging 22 minuten. Oeh, Anita Meijer tegenover Madonna... Ingewikkeld. been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 Lekker in hoor ik in de queue. Heb het foute uur? Oh nou, je hebt veel speciale dagen. Hè? Iedere dag wel iets. Uh, morgen, bijvoorbeeld, is het de dag van het handschrift. Gisteren was het internationale knuffeldag. Dat is totaal maar voorbij gegaan. En vandaag is het Duits-Franse dag. En dan wordt jaarlijks stilgestaan bij de vriendschappelijke relatie tussen buurlanden Duitsland en Frankrijk. De speciale dag staat in Frankrijk bekend als Journée Franco-Allemande. En in Duitsland als Deutsche Französische taak. Ik verder niks met Nederland te maken, maar ik dacht wel meteen... van, oh, dat is wel leuk voor het fout uur. Wil je zo meteen Donnie en Frans Duits met Frans Duits? Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits, ze spreekt een beetje Duits. Ja, of deze van Frans Duits. Jij dat je was, maar nou, klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo, na Urban Cookie Collective... And the key, the secret.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 Breng voor is het Foute Uur. dancing in the streets. Uurtje, lekker, man! Ja, het is het foutuur Uur van donderdagochtend. Juanita stuurt ook in de QM Meadow. Lekker fouten. alles in hoofdletters. Ashley die zegt foutuur luistert luisteren tijdens boodschappen doen. En Stijn zegt, ik krijg spontaan zin om op vakantie te gaan met deze muziek. Wat een feest weer. Nou, zo is het maar net. Het foutuur Uur met nu de Spice Girls. Dit is Viva Forever. Op Q-Music. We gaan weer terug naar 22 januari 1991. Het nieuws komt eraan met Mart. We kopen steeds minder boeken, maar betekent dat ook dat we minder lezen? Hm. En somber komt eraan met 12 to 12. Waar is het dus nog niet, hè? Het is 4 to 11. Ondersteuning voor het behoud van soepele spieren en je zenuwstelsel dankzij magnesium? Beter ga je naar kruidvat.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 Dat is vast mijn pakketje van Amazon Prime. Wow, nu al. Er is maar één ding net zo geweldig als Amazon Prime's gratis en snelle bezorging. En dat is Amazon Prime's entertainment. Wat kijken we? Een nieuw seizoen van LOL, Last One Laughing. Nederlandse topcomedians proberen elkaar de stalen gezichten aan het lachen te maken. Van gratis en snelle bezorging tot eindeloos entertainment. Amazon Prime heeft het. Word nu lid van Amazon Prime voor 4,99 per maand. Lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Ga voor meer informatie naar amazon.nl/prime. Van Mossel bevriest de prijzen. Start het nieuwe jaar voordelig en profiteer nog van de prijzen... van het oude jaar op geselecteerde modellen. Geen verhogingen, geen verrassingen. Alleen bij Van Mossel. Profiteer snel. Ga naar vanmossel.nl Doe maar iets sterks voor papa en mij. Als iedereen wist dat alcohol de kans op zeven soorten kanker vergroot... En iets sterks voor de mannen. Twee gemberthee. Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn...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 Onze experts bieden je overzicht, zakelijk en privé. Plan een persoonlijk gesprek op abnambro.nl slash vooruitkijken. Voor ieder begin. ABN Amro. Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Kijk vanavond naar de wedstrijden van Feyenoord, FC Utrecht, Ahead Eagles... en alle andere duels in de UEFA Europa League. Europees voetbal beleef je live op Ziggo Sport. Check ziggoSport.nl voor alle info. Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haaier. Yes! Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimal Proteïne. Dat is niet alleen heerlijk van smaak, het is ook rijk aan eiwitten. En zo kan jij weer even door. Optimal Proteïne, smaakt lekker, voelt goed.